Een deel van de onderzoeksafdeling van MSD Organon blijft definitief in Os. Zo blijven een kleine 500 van de 1000 banen behouden. Net als de ondernemingsraad is de raad van commissarissen van het Amerikaanse moederbedrijf Merck akkoord gegaan. Merck wilde aanvankelijk het hele bedrijf sluiten. Dat leidde tot felle protesten. In Os worden geneesmiddelen ontwikkeld. Een Iraanse vrouw die door een aanval met zwavelzuur blind is geworden mag morgen wraak nemen op haar aanvaller. De vrouw kreeg het zuur in 2004 in het gezicht gegooid nadat ze een aanbidder had afgewezen. Omdat het islamitische recht het oog om oog principe kent mag ze hetzelfde bij de dader doen. De vrouw die in Barcelona woont is nu naar Teheran gereisd en daar mag zij of een familielid morgen met een pipet zuur in het oog druppelen van de aanvaller. Hij wordt wel eerst verdoofd. Het weer, zon, stapelwolken in het binnenland, kans op een buit. Het is tussen 14 en 18 graden. Morgen buiig en zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Fiel in de Randstad. 2 op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Afrit Soest en Afrit Bunschoten 4 kilometer. En tussen Afrit Bunschoten en Hoevelaken 4 kilometer. Op de A4 Den Haag Amsterdam tussen Schiphol en Knoppen de Nieuwe Meer zeven. A4 Amsterdam Den Haag tussen Knoppen en Zoete Rijndijk 10 kilometer. A7 Hoorn richting Zoerig tussen Den Oever en Bresand Dijk vier kilometer. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Er is daar één rijstrook dicht. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Beverwijk en Akersloot. Staat 4 kilometer file. Dan de A10 Ring Amsterdam, de Nieuwe Meer richting Koenplein, tussen Geuzeveld en het Koenplein 5. A12 Den Haag richting Arnhem, tussen knopend Oude Rijn en Driebergen, 10 kilometer. A13 Den Haag richting Rotterdam, bij knopend Kleinpolderplein 6. A15 Europoort richting Rotterdam, tussen knopend Benelux en knopend Vaanplein. 4 kilometer. Ook 4 kilometer op de A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen Schiedam en knooppunt plein. En ook op de A20 Gouda richting Hoek van Holland, 4 kilometer. ...tussen Knoopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. Ten slotte de A27, goor ik om richting Almere... ...want tussen Knoopend rijns en Beeldhoven... ...staat 4 kilometer file. Tot zover de verkeerde... In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... ...op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker aan.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 ja, we zijn er weer. Het is uh, vrijdagmiddag, het is vijf uur geweest. En uh, hier zijn Karim en Niels. Ja, en ik ben op tijd. <laughs> ja. Ik was een beetje te laat. Som. We hebben geluisterd naar uh, Niemand van Jurk. En uh, daarvoor horen we uh, YouTube met Sunday Bloody Sunday. Ja. Wat hebben we vandaag in de en Krim? We hebben Mark van Rijswijk. Ja. En uh, Justin van Deurzen. Oké. Okay. Justin Just, uh, over, over het square, over de DTM. En uh, Mark over de voetbal, over Ajax uh, Twente. Ja, de de, het uit. wordt heel spannend. Uh, Dat wordt heel spannend, Waar gaan we naar luisteren Niels? Dan gaan we luisteren nu luisteren naar uh, ja, een lekker nummertje van uh, Snow Patrol met RUN. RUN, en eh, lang geleden dat we Snow Patrol hebben geraakt, anders. klopt. Ja. Choice, even if you cannot hear my voice, I'll be right beside you, dear, kom kom kom kom op zet een appol op mijn hoofd. Gooi de eerste sten uit mij.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 A super fan! Ja, wat horen we Krim? Kom erop van. Marco en, en Lange. Ja, klopt. Lange F. ja Wat heb jij gisteren gedaan? Want ik heb wat gehoord. Jij, bent, uh, jij hebt stage gelopen deze week hier. Ja, klopt. Ik uh, heb uh, woensdag en donderdag hier stage gelopen. Dat was ja. erg leuk. Ja. Erg veel gedaan. Totaal een ander programma gemaakt is dit programma. Ja. Want dat was een, uh, ja, een journalistiek programma, een beetje. We ja. hebben onderzoek lopen doen twee dagen achter elkaar. En uh, ja, dat maakte nogal de nodige reacties los. En, uh, en waarvoor was dat? Voor school? Voor school, ja. En wat was de bedoeling? Van die stage? Dat wij uh, een snuffelstage die dus uh, eigenlijk met alle, ja, hoe noem je dat, alle facetten binnen het bedrijf kennis maakten. Ja. Van, uh, van uh, de, de statuten tot, uh, tot zelf een radio uitzending maken. Oké. Okay. En uh, ja, daar hebben we ongeveer de hele dag uh, woensdag hebben we aan besteed met interviews en zo. Dus dat was redelijk vermoeiend, maar wel erg leuk. En uh, ja, nou, uiteindelijk maar, heb ik het al voor Jij Instagram. loopt hier dus al, uh, ja, wij ja, ja, ja, hebben ons eigen programma, ja maar je deed het dus met... Eén of twee andere klasgenoten? Eén. Eén? Ja. En heeft hij dan veel geleerd over hoe, die, hoe het hier gaat? En, uh... Ik denk het wel, ik mag het hopen. Ja? Ik wist het al allemaal. Hij, hij vond het wel leuk. Hij vond het erg leuk. Maar ook omdat uh, ja, zeg maar ons onderzoek wel de nodige reacties losmaakte binnen de politiek en zo. Dus. Ja. Dan heb je het niet voor niks gedaan. Nee, precies. En wat is er allemaal uh, uit voortgekomen? Uit die stage? Nou, dat we het goed hebben gedaan in een hele leuke uitzending. Ja? Niet zo leuk als die van ons, want wij zijn altijd... Uh, ja, wij, zijn wij, altijd hebben, wij hebben de chemie, weet je. Ja, precies. Gaan we nu luisteren naar... Daddy Daddy money. Van... Met? Nee, met Coming Home. Nou, zet hem maar aan. Maar, maar ik ben bij de radar, dus nog niet thuis, dus kom ik nog niet thuis. I'm nee, maar vanavond wel. I'm ah. So yeah. strong, Back I'm feeling like there's nothing I can't try. Nothing. And if you with me, put your hands high. If you haven't lost a life before, this one is for you, me, put your hands high. Your dreams are hey. filled, yeah. you're rocking with the best. Hey. I'll be on your soul. the song. I hear the tears of a clown. Uh.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 Oh, For all of my shortcomings, welcome to my homecoming Yeah, it's been a long time coming A lot of fights, a lot of scars, a lot of bottles, a lot of cars A lot of ups, a lot of downs, made it back, lost my dog you, But here I stand, Come on, stand. a better man, don't man thank you Lord thank I'm coming you home, I'm coming home Tell the world that I'm coming home Let the rain wash away Er is geen woord gezegd En voor de lieve vrede Worden ruzies bijgelegd Je stem komt bij mijn binnen Ik versta je woord voor woord Maar het is te lang geleden Dat ik jou echt heb gehoord Het vuur dat zo te laaien Is nou een vlam die waard Ik zou niet eens meer weten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 We zijn er nog, maar gaan er niet meer voor. vert de tijd maar terug. ...maar teruggedraaid. En daarvoor hoorde je Diddy Dirty Money met Coming Home. Ja. Ja, we komen steeds dichterbij... Uh, Half zeven. ...de ontknoping van uh, de eredivisie. Ja, nog een... Uh, zal het zijn? Nog uh, een uurtje of... Uh, ...36? Zoiets? Ja, zoiets. Dan weten we het zeker. Dan, uh, misschien sta ik dan al op Museum Pijn. Ja, dat zou uh, wel mooi zijn. Ik wel. <laughs> Sorry Maar uh, het is wel leuk Want uh, ik zit natuurlijk dagelijks in de trein Naar school toe Naar school En ik zie altijd wel minimaal twee à drie pagina's over Alex en Twente Dat is wel leuk En je leest allemaal dingen van mensen die, Ja, bekende mensen die er wat van ja. vertellen En uh, wat hun verwachtingen zijn Het leeft wel Ja, en dat, dat vind ik wel leuk Ik ook dus, uh, Ja, ook op tv en alles Ja, je, je kan echt serieus uh, Heb je Jan Vertong in de wereld dat doorgezien? Nee Dat was echt zo Dat was gewoon geniaal Ja Jan dat is echt serieus de enige belg met humor. Dat is echt niet normaal. <laughs> die nieuwe, was die van vernieuwen, ik was helemaal gek aan het maken. Aan. Dat is echt geweldig. Oké. Okay. He heb je trouwens een nieuwe. Uh, ik heb echt een nieuwe Nou, een nieuw nieuw nummer gevonden. Best wel een goed nieuw nummer. Ja. Yeah. dan in the Stars. Gaan we zo even luisteren? ja yeah. is echt uh, dan denk je, nou dat is best wel goed. Ja. Yeah. Maar ik wil nog wat, wat vertellen over voetbal. Vertel. Kijk, er zijn dus veel mensen die zeggen van ja, wat, wat doe je als trainer als je op zo'n laatste wedstrijd aankomt? Dat vond ik wel interessant. Wat ga je doen? plezier uh, maken. Nee, hij zegt... Dus de meeste trainers zeggen... Ja, blijf gewoon in het standaardritueel. Zeg maar, wat je altijd doet. En ga geen gekke dingen doen. Dus ga bijvoorbeeld niet trainen op dingen die ze niet goed kunnen. Want dat de motiveert ja. ze, zeg maar, niet. Dus ga trainen op goede dingen die ze... Ja, dus je moet goede zelfvertrouwen geven. Confidence. En dat vond ik wel mooi. Ja. Maar ik zou, ik zou eigenlijk extra plezier gaan maken. Gewoon, ik zou gewoon echt tegen mijn spelers zeggen... Geniet ervan. Ja. Dus één keer in je leven... Je speelt elke, één keer in je leven gewoon een, een wedstrijd tegen... Ja, tegen de directeur. Titelkandidaat ja, in, de laatste, ja, ja. in de laatste dag. Dus ja. Maar nou, we zijn benieuwd wat Mark Vrijzij ervan vindt. We bellen hem denk ik over. Uh, zal zij net iets naar 6 gaan bellen? Ja. En uh, ja. Gaan we het allemaal horen wat hij ervan vindt? Ja, hij weet er heel veel vanaf. Klopt. Hij heeft de hele kamer vol met boeken staan. Gaan wij luisteren naar Ridden in the Stars van Tiny Tampa. So many different styles Cause I got more hits than a disciplined child So when they see me, everybody Barak, barak, and I'm like a young girl Fully black, barrack. I tried teardrops over the massive attack I only make hits like I work with a racket and back Look at my jacket and hat Slow down, slow so down, so down to earth I'm bringing gravity back Adopted by the major, I want my family back People work hard just to get all their salary taxed. Look, I'm just a writer from the ghetto Like Mallory Black Man, where the hell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 I even gave up believing and praying. I even done illegal stuff and was needed a strain. They say the money is the root of the evilest ways. But have you ever been so hungry? Ja, dat was nummer van de Airborne Toxic En daarvoor? hoorde je Roon van der boom met weg de tijd maar teruggedraaid Ja, en jouw eh... Uh, Mijn eh... Uh, tiny met de Ridden in the Stars Wat ja, volg, eigenlijk al best wel oud is Ja, volgens Colleen was het een heel nieuw nummer, maar uh, hij is al een jaar oud Dat klopt, maar ik vind het een heel nieuw nummer Ja, omdat jij hem uh, En als ik dat ken... vind, nee nee nee, als ik dat vind dan is het een heel nieuw nummer Oké, okay, voor jou Ik duld geen tegenspraak vandaag Oké, okay, is goed Colleen Dan vergeet ik nog meer dingen nou, heb je gisteren uh, toevallig. Ja, ik weet het heel ja, toevallig. Ik, ik, ik weet het ja. Je hebt gekeken. In een heel mooi groot huis. Ja, nou, Song Songfestival. Gisteren. Never Alone. Ik vond het wel goed. Ik vond ze wel goed zingen. Ja, maar dan denk je dat je kans hebt. Want het echt, als je het van, kijk, we waren gewoon de beste. En dat is heel objectief. Dat meen ik echt. Want er was niet echt iets beters. Ja, misschien die van Denemarken. Denemarken was echt heel goed. Ja, maar het komt ook alleen omdat je maar. dit soort muziek gewend bent. Ja, maar. Wat er door is gegaan, dat kan toch niet? Ik vind het echt gewoon. Corrupte bende ja, want die, die gasten met die puntmutsen, die dingen die Simmer, uh, ja, nou ja, dat vond ik echt een stelletje. Verminkte clownen, Diep. ja, <laughs> ze zijn wel verminkte clownen, ja, vond ik ook wel. Maar uit, uit respect voor onze Nederlandse inzending, de 3 A's. ik vind dat goed gedaan. Hebben. Zullen we het maar even, zullen we ze gewoon rp geven, precies? Never alone, de 3 A's. Komt ie. Wake your heart. You feel B-Dur. en uh, onze eigen onze eigen ik drie e's. Ah, dat is met Never Love ja, Sorry dat ik ja. weer zo gek is maak ik gewoon zin om gek te doen. Wat dan? En uh, ja gewoon. Zodat ik er hebben Mark van Rijswijk en waarschijnlijk ook nog Justin van Dursen live vanaf het circuit of live in de studio. Dat hangt er nog een beetje vanaf. Heel erg leuk. Ja. En uh, ja, we gaan nu even luisteren nog voor de voor het nieuws en de, en de video naar Nick en Simon met uh, vlinders. Ja. En uh, waarschijnlijk ook nog een stukje van een ander nummer. Dus. Nou, nah, we gaan het wel redden hoor, met dit nummer. Gaan we het redden Niels? Ja, we gaan Wij het redden. redden alles hè. Precies. Tot zo. Tot zo. Het nieuwe wordt langzaam oud. De zomerse vlind in winterse kou Kan niet overleven Dus duurt het maar even die tijd met jou Maar ik ben op, op zoek naar dat gevoel Elke week, elke maand, ieder jaar getij